4 Uur. Het LOS Journal. Door Alt Er waren het afgelopen jaar weer minder files dan het jaar ervoor. Volgens de ANWB komt dat onder meer door de verbeterde infrastructuur. Er zijn een aantal nieuwe wegen bijgekomen. Uh, spitstroken zijn erbij gekomen. Maar ook uh, de crisis gooit goed in het eten. Hoe minder mensen naar het werk gaan, hoe minder verkeer op de weg. Vooral in de regio's Amsterdam en Utrecht nam het aantal files af.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 Vanwege het cellentekort zijn er ook Belgische gevangenen in Tilburg ondergebracht. Een 56-jarige vrouw uit Utrecht heeft tbs opgelegd gekregen... vanwege een poging tot doodslag op haar dochter. Ze hoeft niet de cel in. De rechter oordeelde dat ze ontoerekeningsvatbaar is. De vrouw sloeg in april haar dochter van elf met een hamer op het hoofd... en probeerde daarna zelfmoord te plegen. Volgens deskundigen leed de vrouw aan een ernstige depressie, zegt de persrechter. Ze leed onder andere aan de uh, gedachte dat haar dochter misvormd was... Uh, omdat ze een beugel had... en dat uh, zij de verkeerde schoolkeuze voor haar dochter had gemaakt. En ze uh, ging ervan uit dat haar dochter daar heel erg onder leed... en dat ze haar dochter voor dat lijden moest behoeden. De vrouw moet een gedwongen behandeling ondergaan in een gesloten inrichting. Dan het weer nog bewolkt vanuit het westen regen, Een matige tot vrij krachtige wind aan zeekrachtig tot hard. Temperatuur rond 8 graden. Morgen begint koud met bewolking en af en toe zon. In de middag opnieuw regen en veel wind. De temperatuur verandert weinig. En ook in het weekend is het zacht en wisselvallig. AMB verkeersinformatie. Er staan files door ongelukken. Dat is op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Hoogmade 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergzoek en de Randweg Dordrecht 3 kilometer. De weg is daar wel weer vrij.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 Kijk op anwb.nl slash voor de zaak. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Ger Jochems. Welkom terug bij onze thema-uitzending Grondstoffen... Met financieel-economisch journalist Hans de Geus van RTLZ... grondstoffenmarktanalist Cor Wijdvliet... en Michel Rademaker, adjunct-directeur van het Haagse Centrum voor Strategische Studies... en die zich speciaal met deze materie bezighoudt. Ik had er net een, natuurlijk een beetje beter moeten opletten... bij die reportage over Somenergia, want dat ging wel degelijk over biomassa. Uh, even over uh, de uh, andere grondstoffen waar we al over begonnen waren. Grondstoffen kun je grof geld verdienen. Hè? Voedsel dus, is ook een grondstof. Olie. Maar uh, er zijn nog andere grondstoffen. Uh, exotische metalen, uh, erts, uh, kolen, noem het maar. Waar zouden jullie je geld in investeren? Hans de Geus als eerste. Nou, dat is vreselijk moeilijk te zeggen. Het is ook al denk je dat er misschien een schaarste is aan grondstoffen. Dan weet je niet of de prijs van vandaag de dag of die al. Veel te veel dat ingeprijsd heeft of niet. Dus dat is heel erg lastig. Ik denk op lange termijn dat het uh, best een goed idee is om een deel van je portefeuille als pensioenfonds daarin te doen. Maar, dat hebben ze ook gedaan. Maar welke? welke? Ja, dat is. Noem dat durf ik niet te zeggen zomaar. Nee. nee niet zomaar te zeggen. Reifried? Toch schaliegas en olie? Ja, zeker. Dat zeker. Uh, na, ik, ik denk dus, ook uh, dat je. Kijk, de prijs van goud zakt op het ogenblik wel in. Uh, ligt nu ergens rond 1660 dollar per troy ounce. Um, maar als je gaat naar bewegingen gaat kijken... bijvoorbeeld van centrale banken in Zuid-Amerika... Uh, de, de FED die zijn balansen steeds verder opblaast... en daarmee ook altijd een deel van zijn tegenwaarde... Dus de federale gaan, banken, de Ja, uh, ja banken van Amerika... Uh, ja. Dat bij uh, een niveau van 1660 mag je toch wel verwachten dat het goud in 2013 ergens uh, uh, boven de 1800 gaat uitkomen. Ja. Kun je in beleid. Lange termijn weet ik niet. Ik heb wel eens gevraagd, met 10 miljoen zou je dat investeren in olie? Nou, zou ik niet doen? Nee. Um, <laughs> dus kijk, wat zou je dat? Zwarte thee heeft ze afgelopen jaar 50% gedaan. Zwarte thee. Zwarte thee, ja. Heeft 50% ja. gedaan. Dat is het best renderende commodity van afgelopen jaar. Ja, Eén ding wat in ieder geval wel is tegengevallen bij die grondstoffen. We dachten dat het heel erg onafhankelijk bewoog van aandelen. Hè. Dus dat als je diversificeert over meerdere categorieën... dus daar grondstoffen bij pakt, ook als pensioenfonds. Zo is het verkocht. Hè. Tien jaar ja, geleden ja. begonnen pensioenfondsen daarin te stappen. Dat je dan je totaal rendement veel beter zou zijn, dat is toch wel erg tegengevallen. Het beweegt heel erg toch wel samen met aandelen. En zelfs ja. goud is als hedge tegen aandelen behoorlijk tegengevallen. Omdat ja. het juist zo gelijk op en neer gaat. Dus in die zin maken? kun je er misschien ook wel uitblijven. 5 miljoen van een ander. Waar zou het in investeren? In een ander zelfs. Ja, ah. dat maakt het makkelijker. <laughs> ja, dat is, uh, ja, precies, dat, dat is natuurlijk het gevaar. Ik, ik, he? is, dat, dat maakt ja. het antwoord makkelijker dan voor Hans de Geuk. Ja. Nou, kijk, ik, ik kijk er toch even het de lange termijn. En dan zie ik als er 80 miljoen mensen per jaar bijkomen, die willen allemaal een huis. En wat heb je daarvoor nodig? Dus beton en staal. Hm. Dus volgens mij zijn dat twee dingen waar het in ieder geval niet fout kan. Op lange termijn en tussentijd heb je natuurlijk allerlei kansen voor winst en verlies. Ja. Uh, en kan je misschien op goud veel meer winnen. Uh, of op zeldzame aardmetalen veel meer winnen. Maar ja, dus als, je, als je 5 miljoen lang zou moeten wegzetten... dan zou ik het op basismaterialen zetten. Ja, nou, alles hangt af van de prijs van de spullen. En die worden in toenemende mate, schijnt het, bepaald door de Chinezen. China heeft onlangs gekocht de London Metal Exchange, de metaalbeurs. Mij is het helemaal ontgaan, Michel, uh, Michel Rademaker... Uh, is dat belangrijk geweest? Klopt het wat ik zeg? Zij hebben die beurs gekocht en zij bepalen de prijs. Dus van uh, ijzer, aluminium, zilver. Nou, het is in ieder geval de belangrijkste metaalbeurs ter wereld. Er gaat zo'n 80% van de metaalhandel langs. En het was members only club. Uh, dat betekent dat er, uh, geloof ik, iets van 40 aandeelhouders waren. Waar twee of drie hele grote waren. Van Goldman Sachs en JP Morgan uh, meer dan 10% hadden. En uh, het belangrijkste criterium van die beurs was eigenlijk... is dat zij geheime voorraden hanteerden. Dus dan konden ze speculeren om tussen het tijdstip van opgraven van metaal... en het verbruik, waar soms 7 tot 14 jaar tussen zit... konden ze eigenlijk die, die, die prijzen en die kosten opvangen. Want ja, een mijn kost een half miljard tot een miljard. Ja. Is dit eigenlijk nou... Het begin van het grote gevecht om de metalen, dit, deze overname... Nou, nee, dat niet. Is zit een zet is, op het schaakbord het van Het is de absoluut Chinezen. een zet. Uh, als je ziet, ze hebben de Chinezen natuurlijk de afgelopen jaren... Uh, heel veel concessies gekocht, dus mijnen opgekocht... of rechten op een, uh, op een deel van de inhoud van een mijn. Uh, en ze hebben ook in Canada en Alaska? Heb ik ja, gegeven. overal. En je, je, hebt ook met, uh, je hebt ook met Australië conflicten gehad... rondom grote mijnen in Australië... Waar die ze van, de, van Rio Tinto wilden kopen... Maar toen de, de Financial Review Board uh, voor is gaan liggen. Maar uh, wat, wat interessant is aan, aan, die, uh, aan, die, uh, aan die London Metal Exchange. is dat die um, nu in, uh, in staatskapitalistische handen is gekomen. Is, is eigendom geworden van de Hong Kong Exchange. En de belangrijkste financier daarvan is de China Development Bank. En dan moet je je voorstellen dat als zij die voorraden geheim blijven houden. dan zouden ze maar dat ze dus speculeren van mij. Um, dan zouden ze de uh, gunstige prijzen voor de eigen industrie kunnen hanteren... dan ze voor de buitenlandse industrie uh, hanteren. Dat doen ze al een tijd met, uh, met zeldzame aardmetalen. Ja, Daar dus ook... ze domineren de prijs. Daarmee domineren ze de prijs. Maar wat je dus ziet, ze hebben dus tot nu toe commodities opgekocht... en ze stappen nu eigenlijk de volgende sta uh, stadium in. Ze kopen namelijk ook de handelsplatformen op. Ja. Ze hebben ook een zeldzaam aardmetalenbeurs opgericht. Ze, hebben, ze zijn de, de Page opgericht, de Pan-Agent Gold Exchange... Um, dus het is dus het naaste volgende stapje in, uh, in het spel. Waarom heeft de beurs dat kunnen laten gebeuren, Hans, Hans de Geus? Ja, dat, ik weet niet precies hoe die deal in elkaar stak. Uh, wat ik, het lijkt een overval. De, ja, wat ik, wel, wat ik wel een beetje vrees, maar dat weet misschien Michel beter dan ik, denk ik. Is dat wij uh, ja, dat, daar als Europa toch een beetje achteraan hobbelen. Dat te weinig beseffen. En juist als je. Je minder... slapen. Ja, er zal wel over nagedacht worden. Maar juist als je af wil van. Eh, met de... Maar de vraag is bij wie? Er over nagedacht. In de financiële markten wel. Maar die, of... hebben, een, die hebben een ander belang dan hmm. nou, bijvoorbeeld overheden. Precies. Uh, want, uh... En juist als je minder afhankelijk wilt worden oh, ja. van olie. Dan ga je ja. denken aan alternatieve energie. Maar nou, dat, hè, dat is ook. In windmolens moeten juist die zeldzame aardmetalen. Dus die hele omslag van. Fossiele economie naar een alternatieve, op alternatieve energie gebaseerde economie. Het kan wel. Als je alles nu optimaal gaat doen, als je nu keihard de gebouwen gaat besparen, de energie gaat besparen. Uh, snel omzetten, maar uh, dan kan je in 2050 bijna ja. uh, zonder fossiele brandstoffen toe. Maar dan moet alles precies goed gaan. Ja. En dan moeten ook die zeldzame aardmetalen voor al die accu's... Voor in die elektrische auto's, die moeten beschikbaar zijn. Ja. En dat wordt zwaar onderschat, denk ik, ja. hoe groot die problemen gaan? We zijn. Gewoon een korwijdverliet, want dan zit je de hele tijd nee te schudden. Nou. Dat is wel degelijk goed hoor. Kijk, het is een krankzinnige multiple voor uh, uh, die beurs neergeteld. 124 keer de koers. 124 keer. Hebben ze betaald? Dat is, ja, is dat betaald? Ik hoor dus dat zelfs 180 keer. De nou, jaarwinst. De jaarwinst. Dat is gewoon ja, een strategische aankoop, Ja, Dat is een denk. hele strategische aandeel. Het aardige is dat al die lui die, die daar rondom die beurs heen zwierven... die zijn allemaal schatjes stinkend rijk geworden. Dat is volgens mij ook alleen een van de reden... dat er heel weinig over is nagedacht wat, er nu, wat ze nu precies deden. De directeur, meneer Abbott, mocht 10 miljoen in zijn zak steken. Dat zijn fijne stimulansen om, ja. om uh, daadkracht te vertonen. En, en vanuit de, uh, aan de andere kant kun je zeggen... dat de Chinezen, de hongkong Chinese zeer uh, doelbewust uh, uh, bezig zijn geweest. Bovendien hebben ze... Uh, Eigenlijk afgedwongen. Er waren vier kandidaten om uh, uh, de beurs over te nemen. Maar ze zeiden gewoon alleen als het in onze handen komt... mag de beurs op de Chinese ja. vastelandmarkt terecht. Dus uiteindelijk, er kon maar één koper zijn. En dat waren Chinezen. Rademaker, ja. het klinkt als judo. Uh, China heeft gewoon gebruik gemaakt van de zwakheid van het, van het kapitalisme. Door gewoon iets over te kunnen komen. Uh, nou ja, maar in ieder geval van de, de, de korte termijn honger, laat ik het zo maar even zeggen. Uh, het interessante is. Nou, dat het is toch een lange termijn verhaal? Wat, wat je zelf zegt, ze kunnen de prijzen bepalen, uh, ja. ook in de toekomst. Ja, maar ik bedoel, de, de, de, de verkopende partijen, die konden op korte termijn heel veel geld mee verdienen. En sterker nog, op dit moment wordt er meer geld verdiend aan het opslag en transport van metalen dan aan de, aan de handel daarin. Uh, we hebben toevallig ook in Nederland in Vlissingen, maar ook in de Rotterdam haven, hele grote vemen. Waar bijvoorbeeld aluminium wordt opgeslagen. Mm -hmm. En uh, in de periode van acht maanden van bieden van die London Metal Exchange, uh, was, er, uh, was, er, was er, is er krapte georganiseerd op de aluminiummarkt. Mm -hmm. En dat ligt van belangrijk deel, dat ligt in Flissingen. En daar gingen dagelijks, uh, geloof ik, 40 vrachtwagens met aluminium naar de Rotterdamse haven. Mm -hmm. Dus je betaalt extra voor de opslag en extra voor het transport. En als je nu aluminium bestelt, dan krijg je vaak te horen dat je 13 maanden moet wachten voordat je het krijgt. Ja. Maar dit, dit, dit gaat om strategische. Dit is een strategische zet. Dit is belangrijk voor de toekomst. Dit heeft te maken met, met veiligheid. De Amerikanen kunnen dit toch nooit over hun kant laten gaan. Wat, kunnen, wat, wat zouden zij kunnen doen? Nou, het is, al, het is al te laat, want ja. uh, de FNC, de, de, de, de Engelse uh, waakhond... Uh, voor dit soort transacties, die heeft het een uh, week of drie geleden goedgekeurd. Ja. Dus dat is, uh, dat is te laat. Um, ja, je zou wellicht, maar goed, daar ben ik niet de specialist... van je zou misschien je eigen nieuwe beurs kunnen oprichten. Maar ja, dan moet je wel zorgen dat die handelstromen daar langskomen... want anders heb je niks te vertellen. En vooralsnog uh, gaat 80% langs de Londen Metal Exchange. Ja. Ja. Hans de Geus, wat, wat betekent dat voor Europa? Nou ja, laat, achter... een, laat ik het ja. even toespitsen. Wat betekent dit voor bijvoorbeeld de Nederlandse vestiging van Tata Steel? Het, het, het voormalige hoogovens. Wat je natuurlijk in het algemeen ziet is dat uh, heel veel hè, conflicten... wat het net over revoluties maar ook conflicten... die gaan uiteindelijk toch vaak over grondstoffen. Waarom viel Japan Indonesië binnen in de Tweede Wereldoorlog? Dat was omdat daar olie was. Dus ja, de beschikbaarheid daarvan is enorm belangrijk... En als wij daar te weinig grip op hebben op dat soort stromen en zelf die mijnen ook niet hebben, dan kan dat een heel groot, ja, heel groot bezwaar. Dan worden we afhankelijk van de Chinezen op dat vlak. Dus zij zijn wat dat betreft heel strategisch bezig met die beurs, maar natuurlijk ook met mijnen zelf op te kopen. Dus ja, dat is, uh, dat is een groot zijn. punt. Ja. Ja. We worden ingepakt, Cor Wijdvliet? Voor een deel wel. Aan de andere kant, je moet het uh, uh, probleem ook niet uh, uh, overdrijven. Dat is de afgelopen. Uh, 12, 15 jaar is er natuurlijk krankzinnig veel geld... in die commodity-wereld gestopt, geïnvesteerd, gestoken... en doe maar op. Er is ook veel geld geverdiend. Aan de andere kant, uh, uh, je weet ook dat de Chinezen... het beleid van de afgelopen 25 jaar... van alleen maar investeren investeren... en nog eens een keer een stad uit de grond stampen... en nog eens een vliegveld aanleggen... aan dat proces uh, is, komt nagenoeg een einde. En, uh, dat betekent uh, bovendien... Uh, is er de afgelopen 15 jaar krankzinnig veel geld gestopt in de modernisering uh, van de mijnbouw. He, die was in de jaren 80, 90. Uh, we hadden we dat allemaal verwaarloosd, want we gingen naar de nieuwe economie toe. De afgelopen 10 jaar is een inhaalslag geweest. Zowel in China als daarbuiten betekent dat, dat na 2015-2016 uh, uh, er toch een, een, een evenwicht gaat ontstaan in vraag en aanbod. Hè. Mm -hmm. Deels omdat de Chinezen hun, hun, hun economisch beleid meer consument georiënteerd en deels ook omdat gewoon de productiecapaciteit is, is, is, is opgebouwd. Ja. Ja. Dus dat, dat de, de vraag uh, uh, uit China gaat de komende jaren minder worden. Is heel vervelend bijvoorbeeld als je belegt in Australische dollars. Want ja, de Australische dollar staat hoog. Omdat Australiërs altijd heel veel uh, uh, uh, metaal leverden aan, aan uh, China. Ja, dat gaat nu terugvallen. Vervelend. Ja. Ook voor de Indonesiërs is ja. het vervelend. Zou dus China, ik, ik denk dat, ja, ja er, er kunnen problemen komen. Nee, het zal wel meevallen. Uh, uh, omdat ja. gewoon de wereldwijde vraag wat terug gaat lopen. Maar goed, lopen. waar zijn China bij? bezig is, dat is heel erg duidelijk. Wat Amerika gaat doen, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar China, die kijkt, dat zeggen ze altijd, hè? Chinezen kijken 100 jaar vooruit. En Chinezen die zien ook dat het in, eh, op de aarde een keer opraakt. Dus die gaan de ruimte in. Hè? Ze zoeken achter naar manieren om zeldzame metalen andere eh, grondstoffen te delven. En verslag even Abdo Buzerda gaat op zoek naar eigenaren van het heelal. We ja, zijn ja. 90 seconden van de launch de Space Shuttle Discovery. Ik ben Tanja Masson-Zwaan en ik werk bij de Universiteit Leiden... bij het Instituut voor Lucht- en Ruimterecht, bij de juridische faculteit. En ik ben daarbij ook voorzitter van het uh, Internationaal Instituut voor Ruimterecht. Dat is een internationale vereniging van ruimterecht-juristen... Uh, die uh, een aantal activiteiten organiseert. Maar is dit niet allemaal science fiction? Gaan we echt naar de maan om daar heliumgas te zoeken... en misschien wel zeldzame aarde voor onze mobieltjes... Ik denk het wel in de zin dat uh, het denk ik eigen is aan de mens om grenzen te verleggen. En dat we dus weten dat, we, dat er misschien dingen zijn daarboven die uh, nuttig kunnen zijn. We hebben hier natuurlijk grote uh, energieproblemen en, en dat soort zaken, waardoor het interessant is om dat te gaan doen. Uh, we zullen steeds verder gaan, we zullen steeds verder willen. Die ontdekkersmentaliteit is Amerikaan op het lijf geschreven. Kennedy sprak in 1961 de volgende revolutionaire woorden uit. Many years ago, the great British explorer George Mallory who was to die on Mount Everest was asked why did he want to climb it? He said because it is there. Well, space is there? De maan moest voor de Amerikanen veroverd worden. And we have vowed that we shall not see it governed maar de Amerikanen zijn niet alleen in de ruimte. Rusland doet al een tijdje mee en de Chinezen komen eraan. En dat is niet alleen maar om ontdekkingsreizigertje te spelen. Grondstoffen, dure metalen, hebben ongelooflijke aantrekkingskracht op de Aziatische wereldmacht. Wie wordt straks de baas in de ruimte? Uh, er is sinds het eerste object de ruimte in is gegaan... dat was in 1957, de Sputnik van de, de Sovjet-Unie... Uh, is de VN bij elkaar gekomen en is er een comité opgericht... bij de VN, Comité voor het Vreedzaam Gebruik van de Ruimte. En dat uh, bepaalt dat de ruimte in principe vrij is. Dus dat je niet, uh, uh, zoals in de lucht, toestemming van iemand nodig hebt... om een activiteit daar te ontplooien... Maar een ander belangrijk beginsel is dat je niet de ruimte mag toe-eigenen op enigerlei manier. Mijn argument is ook dat je dat helemaal niet nodig hebt. Want ik denk dat je best hulpbronnen kunt gaan exploiteren zonder dat je eigendomsrechten hebt. Zo is het ook op aarde. Als je hier mijn rechten hebt ergens, dan hoef je niet eigenaar te zijn van dat stuk land. Is dit verdrag nog wel van deze tijd? Als straks de strijd losbarst om grondstoffen en de ruimte... Ja, er zijn, er zijn stemmen die soms zeggen dat het hele ruimteverdrag is archaïs... en we moeten het in de prullenbak gooien en we moeten iets nieuws maken... en het moet allemaal commercieel en alles moet kunnen en zo. Ik denk op zich dat het verdrag helemaal niet slecht is. Het, het stelt basisbeginselen vast. Het is zeker niet afdoende. En er zijn ook echt uh, aanvullende regels nodig. Maar ik denk dat die er gewoon kunnen komen. Uh, op het moment dat het inderdaad haalbaar gaat worden... om die hulpbronnen te gaan ontginnen. Zo is dat ook bijvoorbeeld op de Hoge Zee gedaan. Hè. Op het moment dat het duidelijk werd dat daar hulpbronnen zaten... is er een Hoge Zeebedautoriteit bijvoorbeeld opgericht. En die moet dan uh, licenties gaan uitgeven aan bedrijven... zodat je niet de boel uh, tegenhoudt, maar het wel in een, in een, uh, in, wat ik zeg, in een juridisch kader uh, laat plaatsvinden... waardoor iedereen weet waar hij aan toe is. Hebben bedrijven die veel geld hebben geïnvesteerd in de maan... nog wel rechtszekerheid. Kijk, het is heel uh, belangrijk om private bedrijven hierbij te betrekken... want staten kunnen het gewoon niet meer betalen, dat is duidelijk. Dus het is belangrijk dat we die, die private entiteiten, die bedrijven stimuleren... En die willen natuurlijk niet gaan investeren als ze totaal niet weten waar ze aan toe zijn. Uh, en als <coughs> zij het risico lopen dat er op een gegeven moment een, uh, iemand komt van de VN... en die zegt, oh u heeft daar uh, leuk helium gevonden op de maan... maar wilt u dat nu even in uh, 200 zoveel stukjes verdelen... zoals er lidstaten van de VN zijn, want dat moet. Gaat China zich ook verbinden aan deze internationale verdragsregels? Uh, er zijn natuurlijk mensen die zijn dan meteen bang... dat uh, de, de Chinezen dan vervolgens uh, de maan gaan claimen... en daar uh, verder niemand toelaten. Ik ben meer uh, een optimist. Ik denk niet dat het zo hard van stapel loopt. Dat was uh, Abdul Bouzade in gesprek met Tanja Maasson-Zwaan, Hoogleraar, Ruimterecht. Uh, uh, Michel Rademaker, het viel mij op dat je een beetje hoofdschudden zat te grinniken. Maar dan nou denk ik, is het nou naïviteit? Uh, naïviteit? Uh, wat de Chinese is echt daar bezig? Of is het echt gewoon uh, sci-fi? Science fiction? Nou, ik weet niet of het science fiction is... maar ik zit hier met twee economen aan tafel. En volgens mij is de eerste economische wet... Is dat je gaat uitrekenen wat het kost om iets te halen. En als je dan ziet wat het nu zou moeten kosten... om op de maan uh, een kilo uh, aarde terug te halen... dan staat niet in verhouding tot de prijs... van hetzelfde spul wat je misschien op de aarde kan vinden. Dus ik denk dat het misschien technisch op een gegeven moment allemaal wel kan... maar dat het nog heel lang duurt voordat het een, uh, dat het een opslagpunt heeft... Uh, waardoor het economisch uh, rendabel wordt. Nee, maar het is net als bij televisie, uh, Hans de Geus. Uh, je neemt recht op een zender, je hebt er nog niks aan, hij is veel te duur... maar duur moment het wel geld opbrengt, dan heb jij de rechten. En dan geldt het hier ook niet. Ja, ik, moet, ik vind het een mooi verhaal. Misschien dat we het over 300 jaar doen... als we op een hele efficiënte manier met... Uh makkelijk herwinbare energie daarheen kunnen... En, en terugkomen voor bepaalde hele schaarse dingen. Maar ik denk niet dat wij daar uh, in, nee. onze le in, in onze lifespan... Uh, nee. echt waarde aan kunnen gaan toekennen. Michel, ga dan maken. Dus Even ja. terug naar de aarde. Uh, we hebben het gehad over die Chinezen die dingen opkopen. Uh, mijnen in Alaska, Canada. Ze kopen de, de London Metal Exchange. Uh, wat zijn nou gebieden in de wereld... waar nog meer strijd geleverd wordt om die grondstoffen? Nou ja, dat is... Eigenlijk helemaal uh, de Indische Oceaan. Want in de Indische Oceaan komen alle doorvoerroutes... van zowel Europa als het gaat over uh, uh, olie en gas... als over allerlei grondstoffen uit Afrika... die niet alleen naar China, maar ook naar Indonesië... Uh, mm -hmm. naar uh, India moeten, komen er allemaal samen. En wat je ziet is dat uh, uh, nu ook weer China, maar ook India... al, uh, al jaren bezig zijn om hun militaire presentie... In die hele Indische Oceaan te organiseren, lang, langs alle chokepoints, zoals ze zeggen. Dus alle, ja. de straat van Hormuz, um, um, de straat van Malakka. Zie je dat al die uh, naties bezig zijn met een militaire opbouw. Uh, dus dat is, het, ja, dat is sowieso het gebied nou, waar we. En de Amerikanen hadden. in de Pacific? Uh, ja, van de, de Amerikanen zijn nog steeds de grootste of de sterkste macht ook in de Indische Oceaan. Maar je ziet dat, uh, ja, dat er dus nu eigenlijk een wapenwet op de Indische Oceaan aan de gang is. Is het dan niet een kwestie van tijd tot? Tot er oorlog plaatsvindt of dat er conflicten zijn? Ja, maar dat, dat is eigenlijk. Hoe schaar, kijk, hoe schaarser en hoe nijper het probleem is mm -hmm. en hoe meer wapentuig ergens aanwezig is, dat is toch een 1 en een is twee? Ja. Nou, de, de, de Verenigde Naties heeft ook op een gegeven moment geroep, De UNEP, uh, dus de Environment Programme, heeft ook aangegeven dat uh, ze hebben daar onderzoek naar gedaan. Dat er sinds de jaren 60 uh, zo'n 40 procent van alle conflicten hebben grondstoffen toch wel als, uh, als mede als oorzaak. Um, en ze verwachten ook, en dat was een voorspelling van twee drie jaar geleden, dat de komende vijf jaar dat nog bijna gaat verdubbelen. Ja. Uh, uh, ja, en, de, uh, en, en mijn idee is dat dat wel blijft, omdat er gewoon, uh, die wereldgroei blijft doorgaan. Cor Wijdvliet, waar staat Europa in dit hele spel? Achteraan. <laughs> dat Met petten de hand straks. Ja, ja. Uh, ik heb toch altijd het idee dat, dat wij een tamelijk nabelstaardig deel van de wereld geworden zijn. Kijk, we zijn... Hebben wij natuurlijk... in de gaten of wat er gebeurt? Heeft Brussel in de gaten wat er gebeurt? De Europese Commissie, het Europese Parlement? Ik, ik denk het wel. Maar ik, ik, kijk, we hebben ons uh, sinds uh, WO2 kunnen verbergen... achter de brede rokken van de Verenigde Staten. Uh, dat heeft toch iets van een afhankelijkheidsmentaliteit gekweekt. Hè? Uh, grote broer zal het wel oplossen voor ons. Hmm. En dan gaan we lekker aan de zijlijn staan. Hans? Hans? Hoe, hoe zie jij dat? Nee, ik denk dat we daar inderdaad achteraan lopen. Iets waar we nog wel uh, misschien een slag kunnen winnen en voorop zouden kunnen lopen is in hergebruik. Daar wordt uh, met name in Brussel wel heel erg veel over gesproken. Veel meer dan in Den Haag. Dus je ziet dat er ook heel veel goede dingen toch wel uit Brussel komen. Komen waar Nederland uh, nog helemaal niet aan toe lijkt te zijn. Dus dat soort vraagstukken liggen wel op de tafel. En misschien kan je daar een voorsprong in opbouwen met kennis die je dan straks ook weer naar, naar China kan exporteren. Dus dat is uh, misschien ja. het punt waar wij dan. Op zouden kunnen inzetten. Is niet het enige mogelijkheid, Michel Rademaker, dat wij zorgen dat we aanhaken bij de Verenigde Staten? Dat we dus moeten zorgen dat we onze defensie op orde hebben? Dat we zorgen dat we niet flauw doen als er gevraagd wordt om mee te doen aan een of andere missie? Ik heb het, uh, Cor, wij, uh, wij het ook voorgelegd een uh, paar weken geleden. Uh, en dat Europa zich niet afkeert van Europa, Amerika zich niet afkeert van, van Europa, zodat je. Een bolwerk kan vormen. Het klinkt al een beetje oorlogszuchtig. zo bedoel ik het hm. misschien ook wel eigenlijk, maar. <laughs> maar je moet toch wat? Uh, nou ja, Want kijk, Nederland is gewoon. er uh, stelt niks meer voor nu. Nou, kijk, als je, uh, Ik denk dat het heel belangrijk is om in Europees verband in ieder geval uh, actief naar buiten te kijken. Uh, we het Europese project heeft natuurlijk de afgelopen 30, 40 jaar vooral naar binnen gekeken. Hoe, hoe breiden we onszelf uit? Hoe versteven we onszelf? doen we toch nog? En daar zijn we nog voor een belangrijk deel aan bezig. De, er zijn wel een aantal initiatieven die denk ik wel hoopvol zijn. Dat is dus resource, uh, resource Efficient Europe is een groot programma... wat aan de gang is, wat, wat ook op zoek gaat naar... waar zit dat kracht van bijvoorbeeld recycling. En ja. Nederland heeft daar een, is, doet het daar goed overigens. Ja, maar, maar Europa, Hans, is toch veel te verdeeld... om zo'n agressieve daad te stellen als de Chinezen... bij het opkopen van die metaalbeurs. Ik ben bang van wel. Ja, daar, ja, daar is onze politiek, uh, hoe we de boel georganiseerd hebben... ook natuurlijk niet helemaal klaar voor. Interessant is. Terwijl als je naar bijvoorbeeld de legers kijkt van Duitsland en Amerika... die doen natuurlijk wel studies, dan gaat het weer even over olieschaarste. Ja, die zien daar een groot probleem. Die zien ze ten eerste veel meer conflicten door olie en grondstoffen. Dus daar moeten ze op voorbereid zijn. Ten tweede, ze hebben geen olie meer. Want als je een F-16 laat vliegen, gaat er gaat natuurlijk heel veel in zitten. Mm -hmm. Dus zij zien ook dat zij minder afhankelijk moeten worden... van het Midden-Oosten voor hun olievoorziening. Ja. Dus daar kort, zien ze dat wel. Laatste vraag, heel kort antwoord van jullie alle drie. 2013, zien jullie escalatie... Mm. Nou, niet per se dit jaar nog. De economie. Het, het, het, het geluk bij een ongeluk is dat de economie zeer zwak is geweest in 2012. Mm -hmm. Ik zie in 2013 niet dat de wereldhandel heel hard aantrekt. Dus dat zet het wel even door. Korbeid vriend. Als er een conflict komt, is het toch een politiek conflict. En dat kan bijvoorbeeld uh, te maken hebben met, met, met de opstelling van Iran. Die toch niets van de zins is om uh, al die clubs die om hem heen dansen de zin mm -hmm. te geven. Dus dat, dat, kan, dat kan een keer uh, uh, verkeerd. Uh, verkeerd lopen. In 2013. Nou, ik denk dat als je de afgelopen jaren ook uh, ziet dat er door het hele jaar heen wel conflicten zullen zijn, uh, al, al of niet grote. De, de, de derde wereldoorlog zal er niet op uitbreken. Nee. Maar je zal constant zien dat er weer conflicten zijn. Rondom de Senkaku-eilanden is zo'n voorbeeld. Want het begint politiek, maar er zit natuurlijk meer achter, wat ja. je in okay. de uh, introductie al zei. Oké, okay, dit, dit was het. Hans de Geus, Michel Rademaker en Cor Wijdvliet. Hartelijk dank. Dit was de villa voor deze week. Maandag zijn we er weer. Maar zometeen uiteraard het Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Zeg, hoe gaat het met de oude Bush? Met de oude Bush? Oh, ja. dat weet ik nou even niet. Nee, Moet ik nog echt, gaan uh, hem wel Nee, eigenlijk niet. Oh, <laughs> maar goed, het het Ja, nee, maar, ja, maar ik weet niet het laatste nieuws nee. over. Maar misschien wel een goed idee om ons eventjes uit te gaan zoeken. Ik wou je eigenlijk helemaal in de put praten met werkloosheid oh. in Groningen, huisuitzettingen in Spanje. Mensen die hun huis met verlies verkopen hier in Nederland. Leuker konden wij het niet maken, maar uh, wellicht horen wij uh, van Gerrit Hiemstra wel dat de zon gaat schijnen de komende dagen. Um, en... Gaat het ook goed met Bush? We zoeken het uit voor je, Ger. Okay. Als er nieuws is, dan hoor je dat na half vijf. Of misschien nu wel van Megens. Radio Megens. Ik weet het ook niet. Nee, NOS geen nieuws is goed nieuws, zou ik denken. Van alle verkochte woningen is dit jaar 15 verkocht met verlies. Blijkt uit cijfers die het kadaster heeft verzameld op verzoek van de NOS. Het gemiddelde verlies is 25.000 euro. Er zijn twee keer zoveel huizen met verlies verkocht als vorig jaar. In de Limburgse bouwfraudezaak zijn ook in hoge beroep werk- en celstraffen opgelegd. Die verschillen nauwelijks met de straffen die de rechtbank had opgelegd. Het gerechtshof veroordeelde medewerkers van bouwbedrijf Janssen de Jong en een aantal ambtenaren. Volgens het hof hebben ze giften uitgedeeld en aangenomen. En dat in ruil voor opdrachten of vertrouwelijke informatie. Japanse autobedrijf Mitsubishi vestigt het Europese hoofdkantoor in Born. Stap is opmerkelijk omdat Mitsubishi dit jaar stopte met het produceren van auto's bij Netcar. Het kantoor moet nog wel worden gebouwd en het gaat gaat bieden aan 100 werknemers.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 AMB Verkeersinformatie. Een paar files door ongelukken. Dat is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevenlaken en Barneveld twee kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade vier kilometer. Maar de weg is daar wel weer vrij.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 Goedemiddag, een vuurwerkshow kunnen we het wel noemen vanmiddag. We hebben het er veel over in ieder geval. President Obama is terug van Hawaii om met de Republikeinen afspraken te maken over de begroting. Hij heeft nog vier dagen om dat te regelen. Uh, wat er anders kan gebeuren, daarover praat ik zo met econoom Erik Bartelsman. Over Bush geen nieuw nieuws na vanochtend, dan weet u dat ook in ieder geval. De eerste nieuwjaarsduik is al afgelast. Dat komt door hoogwater. En hoe dat zit, dat hoort u bij ons. We zijn er tot half zeven vanavond. Eerste strijd in Syrië. Rusland wil een oud-vredesplan alsnog een kans geven. Een plan voor een overgangsregering. Rusland spreekt als bondgenoot van president Assad in Syrië... een uh, belangrijke rol. vn gezant Brahimi zegt dat zo'n overgangsregering... dan de macht moet overnemen totdat er verkiezingen zijn. En deze hukouma ja, zijn het die het sultan verwachten na het interne markt. En het interne markt De Syrische onderminister van Buitenlandse Zaken is op dit moment in Moskou om een bezoek van Brahimi voor te bereiden. Correspondent David-Jan Godfroy in Moskou. David-Jan, Rusland was uh, tot nu toe altijd de grote dwarsligger... Hè, bij dat uh, verhaal voor een overgangsregering in, in Syrië, dat plan. Heb je het idee dat Rusland nu langzaam op gaat schuiven? Nou... Volgens Moskou zelf is, is Rusland helemaal niet de grote dwarsligger als het om die, om, die overgangsregering gaat. Sterker nog, Moskou drinkt wel een hele poos op aan om met, uh, met onderhandelingen te beginnen die daartoe uh, moeten leiden. De grote vraag is alleen wie er aan de onderhandelingstafel moet zitten en waar die uh, onderhandelingen uiteindelijk toe zouden moeten leiden. En, uh, ja, een analist hier in Moskou zei het zo... Het grootste meningsverschil is dat de ene kant de Amerikaanse vindt dat Assad al weg moet voor die onderhandelingen beginnen. En de andere kant, de Russische, vindt dat het vertrek van Assad eventueel het resultaat van het onderhandelingsproces zou kunnen zijn. Dus daar zitten de meningsverschillen. Ja, en de VN gezant Brahimi die komt dit weekend naar Moskou. Nu heb je daar die Syrische onderminister van Buitenlandse Zaken. Wat, wat denk je dat Rusland Brahimi uiteindelijk kan bieden? Nou, niet zo concreet. Het zal in ieder geval niet zo zijn dat, uh, dat Rusland ineens een, uh, bijvoorbeeld een veiligheidsraadsresolutie zal gaan steunen die negatief uitpakt voor, uh, voor president Assad in Syrië. Maar de Russen die voelen natuurlijk wel nattigheid als ze kijken naar de militaire successen van de oppositie. Uh, dan beseffen ze zich dat uh, Assad het best wel eens zou kunnen gaan verliezen. En Lavrov die heeft ook al eerder gezegd dat Rusland niet om de persoon van Assad gaat. En daar zit misschien wat onderhandelingsruimte. Want als je het hebt over wat Rusland te verliezen heeft, is, is het dan van. Vooral de wapenhandel met Syrië, met Assad? Nou, niet alleen... Kijk, Syrië is, is de enige uh, ja, bondgenoot van Rusland... Eigenlijk die er nog niet toe doet in het, uh, het Midden-Oosten. En als ze die, die kwijtraken, ja, dan hebben ze helemaal niks. Vervolgens uh, ja, raakt ze natuurlijk ook de, de wapenhandel kwijt... en daar zitten ze niet op te wachten. Uh, het, het, ver, het vertrek van Assad zou overigens over, ook andere consequenties uh, kunnen hebben... namelijk voor de 10.000 Russen in Syrië. Uh, als, als Assad valt... Dan lopen die groot gevaar. De oppositie heeft ook al gezegd dat ze een regelmatig doelwit zijn van, uh, van de rebellen. Nou, er worden uh, voorbereidingen getroffen om, uh, om die mensen te evacueren. Uh, dus alles bij elkaar zit uh, Moskou in een lastig pakket naar Syrië. David-Jan Godfra, dank. Wij kijken uit naar dat uh, bezoek van Brahimi aan Moskou dit weekend dus. Dan gaan we naar John Saarbach. Dat is onze verslaggever vanmiddag. En hij is in ijssel gemeente Kampen. John, uh, vreugdevuren en karabit schieten daar, hè? knallen met melkbussen, zo vieren ze uit hun nieuw ja. daar. Deze gemeente liet altijd wat meer toe dan andere gemeenten, alleen uh, kwam er nou zoveel schade dat de regels zijn aangescherpt? Ja, inderdaad. Uh, de regels zijn op die manier aangescherpt. Dat karbietschieten, dat mag nog steeds. Dat vreugdevuur vuur mag ook nog steeds. Maar het pleintje waar ik nu sta, dat wordt normaal gesproken... dat is een winkelierspleintje, uh, dat staat nu vol met auto's. Maar op Oudjaarsdag wordt hier zand neergegooid op de grond. Er komt een grote berg met zand. Er worden hekken voor de winkels neergezet. En er gaan twee sloopautootjes, ik heb het op uh, YouTube even bekeken... sloopautootjes, die gaan hier rondjes rijden. En dat vinden ze heel leuk, de jongeren. En op een gegeven moment gaan die autootjes botsen... en die gaan met elkaar in gevecht en die gaan een wedstrijd doen. En aan het eind van de dag, een beetje tegen de avond... dan rijden ze de berg op en dan wordt er de fik ingezet. Er wordt dus een beetje... Uh, een beetje meegespeeld met, met, met de regels zoals die hier gelden. Alleen, dat is nu verboden. Voor het eerst dit jaar mogen die autoraces niet meer doorgaan. Dus zou je denken dat de winkeliers hier, die hier rond dit pleintje zitten... eigenlijk wel heel erg blij zijn? Meneer Joosten, u bent voorzitter van de winkeliersvereniging. Het gevaar dat bijvoorbeeld een auto een keer hier een etalageruit binnenrijdt... dat is er niet meer. Nee, dat is inderdaad waar. Uh, het is nu... Uh... Dit jaar voor het eerst verboden, maar het is in het verleden ook nog nooit gebleken dat het uh, uit de hand is gelopen, dat een auto verkeerd is gereden. Dus dat houden ze prima in de hand eigenlijk. Het klinkt een beetje alsof u dat eigenlijk best jammer vindt. Nou ja, het is wel een eeuwenoude traditie, laten we gewoon eerlijk zijn. Al die mensen die gaan, uh, komen hier naar het plein toe, het uh, dorp IJsselmuiden loopt leeg, dus eigenlijk een mooie happening. Er wordt vuur gestookt, gaan kabiet schieten en dan op het laatst gaan die auto's tegen elkaar aanknallen. Ja, het geeft wel sfeer natuurlijk, het is wel een traditie en die traditie wordt nu doorbroken. Dat is wel ene kant is wel heel erg jammer. En Eigenlijk hadden we geen troep van, geen rotzooi van. Er werd netjes opgeruimd door de gemeente. Dus eigenlijk had het mij ons niet zoveel uitgemaakt als het nog gebleven was. Ja, dus blijft een beetje de vraag waarom, waarom moet het dan verboden worden? Nou, aan de andere kant is het ook gevaarlijk. Laten we gewoon eerlijk zijn. Mensen staan achter dranghekken. Er, rijden, er zijn kinderen bij, er zijn uh, ja, ouderen bij en het rijdt rondjes. Er hoeft maar eentje iets verkeerd te doen en dan kan het dus behoorlijk misgaan. Dus eigenlijk voor de veiligheid is het wel heel erg verstandig om dit af te schaffen. Maar voor de winkeliers hadden we dus niet gehoeven. Nee, de ene kant niet. Ik kijk, kijk even naar u. U bent volgens mij nog niet zo heel erg oud. Heeft u er zelf vroeger ook aan meegedaan? Ja, natuurlijk. Is het dat misschien een beetje? Ja, dat, dat is traditie. En die wordt dan doorgegeven aan de jeugd. En de jeugd doet het ook. En nu wordt het verboden. Dat is heel erg jammer, de ene kant. Maar de andere kant, ja, de tijden veranderen en de veiligheid staat natuurlijk wel voorop. Laten we gewoon eerlijk daarin zijn. Nou, het is de vraag overigens of die jongeren zich aan houden. Ja, dat blijft een vraag. Ik denk het wel. Ik denk dat de jeugd, er wordt van alles georganiseerd voor de jeugd... nou iets verderop in de wijk en er wordt op andere plekken naar het gebied geschoten. Ja, maar dit is leuk voor ze, toch? Ja, dat is inderdaad wel leuk. Maar ik hoop dat de, de, de alternatieven dat die voldoende zijn... dat ze hier toch niet gaan doen wat ze eerder deden. Nou, gaan we straks aan de burgemeester hier. De plaatselijke burgemeester vragen, Lucella. Hoe hij dat gaat handhaven? Gaan we van jou horen straks. John Saarbach vanuit IJsselmuiden. Wat ja. is President Obama kwam er speciaal terug uh, voor van vakantie. Hij was op Hawaï. Hij kwam terug om voor het einde van het jaar een oplossing te vinden... voor het begrotingsravijn, de Fiscal Cliff, waar zijn land op afstevend. Anders gaat uiteindelijk automatisch de belasting omhoog. Moet er bezuinigd worden. Erik Bartelsman is hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Als we even naar die fiscal cliff kijken... daar gaat het natuurlijk al enige tijd over. Wa waarom is die datum van 31 december nu zo belangrijk? Nou, Op 31 december is er, een, of er is in augustus 2011 een wet aangenomen... dat als de partijen, republikeinen en democraten... er niet over eens konden worden eh, wat betreft bezuinigingen en belastingen... er op 31 december 2012... Automatisch uh, de belastingen omhoog zouden gaan en de uitgaven omlaag en eigenlijk zonder beleid, maar gewoon met de met een dikke, nou, ik zou niet zeggen kaasschaaf, eigenlijk komen er een hakbijl. Want dan worden bepaalde overheidsprogramma's bijvoorbeeld stopgezet. Uh, ja, uh, in principe worden alle uitgaven, uh, alle ministeries moeten 8 of 9 procent inleveren aan de uitgavenkant. En aan de inkomstenkant gaan alle belastingverlagingen door die, die door Bush waren ingesteld uh, tussen 2001 en 2003 uh, worden herroepen. En dan gaan er een heleboel belastingen weer omhoog. En waar zit het politiek gezien op, op vast? Waarom lukt het ze niet om, om afspraken hierover te maken zodat dit voorkomen wordt? Um, nou eigenlijk heel simpel. Voor de republikeinen is het uh, gewoon uh, over hun, hun dead body uh, dat de belastingen omhoog gaan. Dus het terugdraaien van een belastingverlaging is een belastingverhogingen. Belastingverhogingen mogen niet, daar zullen ze nooit voor stemmen, dus dat kan niet. Uh, voor de democraten zouden ze graag zien dat vooral voor de rijkere mensen de belastingen wat omhoog gingen. En dat er in, dit, uh, in het verminderen van de uitgaven dat de sociale programma's wat worden ontzien. Maar wacht even, als de republikeinen uh, niet tot een afspraak komen met Obama... Hè, want hij heeft ze ja. nodig, dan gaan, gaan die uh, belastingen vanzelf omhoog. Dat, dat is, willen ze ook niet. Nee, dat willen ze ook niet. Dat is, is het, het interessante hiervan is, is dat ze uh, politiek gezien toch slim in 2011... om dit zo te maken, want als ze er niet een overeenkomst kunnen, kunnen bereiken... dan gaat er voor beide partijen iets gebeuren... wat ze eigenlijk allebei helemaal niet willen. Nee, dus? Uh, ze moeten wel nu. Ze, dus aan de ene kant moeten ze wel nu. Aan de andere kant, wellicht is het ook politiek... Uh, het, kijk, de, uiteindelijk zullen de belastingen en of omhoog moeten en de uitgaven omlaag... Uh, of er moet iets veranderen op lange termijn. Want lange termijn ziet het in de VS helemaal niet goed uit... met de vergrijzing en de sociale zekerheid en de pensioenen enzovoort... en de gezondheidszorg. Dus er moet iets gebeuren. Alleen, jammer, we zitten nu in een recessie. Dus om nu heel hard op de rem te trappen... kan ook de boel verergeren in de economie. Ja, want de IMF waarschuwt vandaag dat als die besprekingen mislukken... als het niet lukt uh, dat Obama afspraken maakt met de Republikeinen dat de gevolgen dan rampzalig zijn. Denk, denkt u dat ook? Nou, het is inderdaad... Een, die bezuinigen alles met elkaar. Dan hebben we het toch over 3-4 punt BBP-ombuigingen. En als ineens de vraag met zoveel omlaag gaat... dan kan het best gebeuren in een Kins, dat je in een, een, weer in een Keynesiaanse spiraal... Van, van verlaagde uitgaven, verminderde werkgelegenheid... verlaagde inkomen, verlaagde uitgaven komt. En dat wil het IMF voorkomen. Uh, anderzijds, je hebt het idee dat de Republikeinen... sowieso niet in het Keynesiaanse theorie geloven... En dat die denken, nou, laat het maar komen. In ieder geval zullen we ervoor zorgen dat de toekomstige uh, tekorten houdbaarder worden. Ja, en, en, en uh, nou ja, als dat nou niet lukt, hè, wat doet dat dan met de economieën van andere landen? Nou, kijk, als in de VS uh, 4% uh, vermindering aan uitgaven... en dan nog een Keynesiaanse spiraal, waar er nog wat weer verloren gaat... dat betekent minder import uh, uit China. Ja, betekent want wacht China... even, misschien is het goed, u heeft hem nu een paar keer genoemd... om even die Keynesiaanse spiraal uit te leggen, wat dat is... Nou, het gekke is, op, op korte termijn houden we elkaar gewoon bezig in de economie. De mensen kunnen omdat, uitgeven omdat ze inkomsten hebben. En mensen krijgen inkomsten omdat ze werken om dingen te produceren die mensen kopen met hun uitgaven. Ja. Dus dat houdt elkaar in stand. Het probleem is dus dat iedereen op dezelfde dag besluit om te gaan besparen of minder uit te geven... Dan hoeft dat er, er ook, waardoor, niets meer gemaakt dan hoeft er ook niks meer gemaakt te worden. Dan gaan mensen hun baan kwijtraken... waardoor ze nog minder geld hebben om uit te geven... waardoor er nog meer banen kwijtraken. En je komt zo in een, in een spiraal... waar eigenlijk de hele economie op elkaar wacht... om uit die recessie te komen. Nou, sommige mensen denken dat het probleem nog steeds deze aard heeft... en dat het dus handig is als je uitgaven omhoog... Brengt aan de republikeinse kant zijn er een heleboel mensen die zeggen... nee, uh, de reden dat de economie maar niet uit het slop komt... is omdat ondernemers zich zorgen maken over de toekomst. De toekomstige uh, begrotingstekorten en de, en de, de, de debt. Uh, en dat de ze, schulden. De schulden. En dat ze daardoor uh, niet willen investeren. En zodra de overheid die schuldenberg terugbrengt... dat bedrijven weer gaan investeren. Ja, ja. En, zeg, en, en om nog even terug te komen op, op die eerdere vraag. Weet je Als het in Amerika nou goed fout gaat. Als er een spiraal op gang komt, dan, dan krijgen andere economieën in de wereld daar natuurlijk ook last van. Ja, want uh, die vraag, we zijn allemaal verbonden aan elkaar. Dus als de Amerikanen minder iPods uit China gaan kopen en minder andere dingen uit China, dan kopen de Chinezen minder Duitse machines. En dan kopen de Duitse machinefabrieken minder Nederlandse onderdelen. En dan hebben wij ook minder werk en gaan we ook minder uitgeven aan Amerikaanse dingen. En dan heb je een internationale vraaguitval. Ja, dus dat wil het IMF in ieder geval nee. voorkomen. Obama natuurlijk ook. Mm -hmm. um, als je dan bij dat, bij dat bedrag uitkomt op 31 december. Hebben ze niet. Uh, nou, wanneer was het? De zomer van 2011 de hele boel voor zich uitgeschoven? Want toen dreigden ze toch ook dat plafond te bereiken? Of hebben ze het geloof ik ook bereikt? Nou, dat is nu hetzelfde. We, de, de minister van Financiën, Tim Geithner, zegt dat we op 31 december... ook weer het nieuwe plafond, toen de, de tijd verhoogde plafond gaan bereiken. En dat betekent dat de VS ook weer niet aan hun verplichtingen kan voldoen. Nou, nog een paar weken wel met wat schuiven met de inkomsten en uitgaven. Maar dus er moet... Uh, dat is eigenlijk de, de grote stok achter de deur. Moet nu voor eind januari of ergens februari moeten... Iets komen om weer de schuldenplafond te kunnen verhogen. En dan heb je de Republikeinen in ieder geval nodig. Ja, want het schuldenplafond verhogen, dat is dan in feite een, een politiek trucje om het probleem weer voor je uit te schuiven. Nou, dat zou, dat is een mogelijke oplossing dat ze dan beslissen om weer zo'n constructie te doen. Namelijk, we verhogen vandaag het schuldenplafond weer met een, een nog drastischere bezuiniging uh, later. Maar, maar eigenlijk moet er nu. Uh, misschien niet op 31 december, maar in ieder geval... In de eerste weken van januari uh, moeten de knopen doorgehakt worden. Ja, dat wordt hoe dan ook natuurlijk een compromis. Dus aan de ene kant Obama, aan de andere kant de Republikeinen. De vraag is... Of een compromis nou altijd goed is voor de economie, toch? Dat is vast niet altijd zo gebleken. Uh, nee, ik zou, ik zou liever hebben dat ze een, een beetje een, een goed gefundeerd besluit nemen... aan de ene kant op de andere kant en dan een heel pakket wat, wat samenhangt. Aan de andere kant, de, de fiscal cliff die eraan komt... is in principe een soort compromis waar de partijen niet zelf op zouden zijn gekomen. Dus de, de republikeinen zullen nooit ingestemd hebben met de belastingverhogingen. En het de en de beperken van de, in, van de en, uitgaven. En de democraten nooit met het beperken van, uh, van, van uitgaven. Dus dat, dat, dat kan nog wat worden dan? Dat kan nog Als, wat misschien worden. Misschien moeten ze het, daar maar op laten aankomen. Het, het, het wordt spannend in ieder geval. Goed, Erik Bartelsmans, we hebben nog even de tijd. Dank dat we dit uh, konden doornemen. Ja. Goedemiddag. Goedendien. Sportkoepel NOC-NSF geeft minder geld aan het baanwielrennen. De bondscoach, die houdt er nu mee op. We praten zo met hem. U krijgt de verkeersinformatie Tamara Bruggemans bij de ANWB. Goedemiddag, Lucella. Er staan een paar files door ongelukken. Dat is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevenlaken en Barneveld drie kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Het loopt ook vast aan de andere kant op de A1 richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoevenlaken twee kilometer. En dan nog een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelof Arendsveen twee kilometer. Dit is het LOS Radio 1 Journaal met Lucella Caruso. Eén van de hits van de sportzomer. Nee. Baby, Babysitter circus. Everything's gonna be alright.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 Trying to make it rapping internationally. So Babysitter Circus dus. Gerrit Hiemstra, goedemiddag. Goedemiddag. Ken jij misschien ook nog wel dit plaatje uit de sportzomer? Ja, kom er bekend voor. Inmiddels zijn we weer in winterse sferen natuurlijk. Um, ja, de komende dagen, we gaan richting uh, oudjaar, duurt nog even, maar toch, wat, uh, wat krijgen we? Nou, eigenlijk kan ik wel zeggen dat het uh, de hele periode wisselvallig blijft en aan de zachte kant. Maar er is één uitzondering en dat is namelijk de komende nacht. Dan nou wordt het in een groot deel van het land eventjes behoorlijk koud... met minimumtemperaturen iets onder nul rond het vriespunt tot 1 à 2 graden vorst. Uh, dat komt omdat we nu te maken hebben met een regengebied in het zuiden van het land. Dat is aan het wegtrekken en daarachter daar stroomt eventjes wat koudere lucht binnen. Tegelijkertijd klaart het op en neemt de wind af. en Dan kan het heel makkelijk zo zijn dat de temperatuur uh, snel naar beneden duikt. En Dat gaat dus vooral in het noorden, het oosten en het midden van het land gebeuren... In het zuiden daar blijft bewolking hangen en daar wordt het dus wat minder koud. En als je het uh, hebt over opklaringen elders in het land... dan is het niet zo dat regen gaat zorgen voor gladheid? Nee, dat zit er eigenlijk niet in. Um, daarvoor is het de afgelopen tijd ook te warm geweest. En ook de, ja, dan, dan is de grond nog relatief warm... en dan is het uh, niet zo makkelijk om uh, gladheid te krijgen op de wegen. Uh, misschien een bruggetje of zo uh, zou wel kunnen... maar. Ik denk dat het eigenlijk daarvoor niet koud genoeg wordt. Wel kan het hier en daar behoorlijk mistig worden. Maar dat is ook maar snel weer voorbij. Want morgen dan gaat de wind weer aantrekken. Komen we weer in zachte lucht terecht. En dan begint het hele verhaaltje opnieuw. Morgen in de loop van de dag vanuit het westen weer regen. En dan gaan de temperaturen weer omhoog. En bijvoorbeeld zaterdag is het dan weer een uitgesproken zachte dag met een graad of 10. Zo, 10 graden. Ja. Dat is en, een, uh, het we een mooi het jaar uit. Ja, dat blijft zo'n beetje tussen de 5 en 10 graden. wisselvallig met regelmatig wat regen. Af en toe ook behoorlijk veel wind. Dus uh, ook de jaarwisseling die zal toch behoorlijk wisselvallig en winderig uh, verlopen. Het is natuurlijk vakantie. Er zijn mensen op wintersport. Er gaan ook nog mensen op wintersport uh, de volgende ja. week. Hoe, hoe is het in de Alpen op dit moment? Ja, in de geëikte wintersportgebieden daar ligt nu voldoende sneeuw. Uh, eigenlijk alle... Uh, daar ligt uh, veel sneeuw. Het is wel zo dat de temperatuur op dit moment wel wat gaat stijgen. De komende dagen. Dus in de dalen zal het uh, duidelijk wat minder uh, aangenaam worden. Tenminste wat de sneeuwcondities betreft. Um, maar ja, eigenlijk is er in het Alpengebied voldoende sneeuw. Wat dicht bij huis valt het een beetje tegen. De harts bijvoorbeeld, daar ligt nauwelijks sneeuw. Winterberg wel zo'n 20 tot 30 centimeter. Maar daar zal de sneeuw ook wat papperig worden. Juist ook omdat het zachter wordt. Gerrit Riemstra, dankjewel. Het uh, Nederlandse baanwielrennen moet op de zoek naar een nieuwe bondscoach. Want Robert Slippens stopt ermee. Goedemiddag, Robert Slippens. Goedemiddag. Zeg, en heeft dat te maken met het uh, feit dat het baanwielrennen. in aanloop naar de Spelen in 2016 minder geld krijgt van NOC en Nou, dat is een, een, een factor die meespeelt. Uh, het is een samenloop van uh, diverse factoren, uh, waaronder een, een stukje persoonlijke keus. Uh, die ik het afgelopen seizoen al kenbaar uh, bij ons intern heb gemaakt. Ik zou daardoor ook een andere rol binnen ons team gaan vervullen dan uh, coach. Ja, teammanager uh, hè? Ja, nou ja, we, we noemen het teammanager. Uh, ik kan het wel allemaal een, een naam geven. Maar dat zou betekenen dat ik een stukje tactische ondersteuning voor de coaches uh, zou gaan doen. Uh, daarnaast uh, nou ja, de rol van, van manager op mijn uh, monoplogistiek uh, allemaal rond te draaien met betrekking tot materiaal. En daar was uh, geen geld meer voor? Nou, de, de, de NOC heeft, uh, heeft ons budget uh, gehalveerd. Uh, dus in combinatie met uh, de, de minder geld en mijn persoonlijke keus... Uh, ja, zijn we eigenlijk met z'n allen tot een besluit gekomen... dat mijn contract niet uh, verlengd werd voor want, het volgende Want alleen bondscoach, dat, dat zag u niet meer zitten? Nee, dat daar kom ik op het, het stukje persoonlijke keuze. Ik, uh, ik, ik doe dit nu 3,5 jaar. Ik ben daarvoor 13 jaar uh, beroepshuurrenner geweest. Ik ben heel veel van huis geweest. Uh, dat was een van de factoren die meespeelden, waarvan ik zei van... Nou, uh, dat, dat wil ik in de wil ik dat anders zien. Uh, maar ik ben ook van overtuigd dat de sporters een coach uh, nodig hebben... die uh, ten alle tijde onderweg met hen is om uh, beschikbaar voor hen te zijn. Uh, ja, dan moet je tot de conclusie komen voor jezelf van nou, dan ben ik daar niet geschikt voor. Dan moet iemand anders dat gaan doen. Ja, en nu uh, waren we er allemaal van overtuigd van in het nieuwe plaatje wat we hadden gepresenteerd bij het NOC. Uh, dat we ook een, een, iemand nodig hadden die boven de coaches stond uh, om het logistiek in orde te maken. Uh, ondersteuning voor de coaches zelf. Uh, dat de coaches uh, volledig met uh, de, hun spotters bezig konden zijn. En, ja, en, en, dat, en dat, dat kan dus niet en dat leidt nu tot, tot vertrek na 16,5 jaar topsport hè, op het allerhoogste ja. niveau. Wat voor ja. gevoel geeft dat? Ja, nou ja dat is een, een, een dubbel. Ik sta nu in Apeldoorn in het omnisport. Uh, de Nederlandse kampioenschappen zijn hier bezig. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een, een, een raar idee dat, uh, dat, dat dat straks niet meer bij jou weer dus ik, uh, ik heb hier ook een, een persoonlijk. Uh, nou, Wacht ja, even, de, de Zo, lijn ja, valt even weg. Misschien kunt u omdraaien. Volgens mij zei u, het is raar dat dat wereldje niet meer van jou is straks. Nee, en, maar dat is, zeg ik. er uh, zit een, een, een persoonlijk uh, stukje in. Uh, dus ik heb daar ook zelf een, een dusdanig aandeel in, in de keus. Hmm. Maar het is, het is wel jammer dat het, uh, dat, dat, dat het gebeurt. En heeft u een plan wat u nu wilt? Uh, nee, ik wil eerst het traject uh, afmaken richting het BK, wat uh, eind februari is. Uh, om het voor de sporters zo goed mogelijk nog uh, het laatste traject uh, te lopen. We zijn daarmee uh, nu volop in het seizoen bezig. Dus dat voelt niet goed om daar uh, midden in het seizoen mee, mee op te houden. En dan wil ik voor mezelf eerst uh, alles even op een rijtje zetten. En dan uh, kijken wat de toekomst uh, ons uh, gaat bieden. Ja, want heeft u nog een studie gedaan verder ernaast? Of was het alleen maar rennen? <laughs> nou, mijn, mijn studie was een beetje uh, hier op het hout gevestigd. Ja. Uh, dus, dus we moeten kijken. Uh, ik, ik heb een heel mooi uh, een, een, een aandeel uit mijn uh, traject als wielrennen van een verzorger. en Die zegt als er een deur achter je dicht gaat, uh, gaan er altijd andere deuren voor je open. Dus daar hou ik me aan vast. Uh, dat is absoluut zo. Er is meer in het leven. Heeft u vast ook alweer gehoord vandaag. Ja. Nou, ben benieuwd wat dat allemaal gaat worden voor u. Uh, geniet in ieder geval van het NK Baanwielrennen. Succes ook richting het WK. En wij horen van u. Robert Slippens, ja, dank. Goedemiddag.